En toen ik Donmark weer bedank voor zijn uurtje aan ons. En ik eh, heb ik weer plaatsgenomen in mijn spiritueel praathuis. En ik begroet daar op dit moment iedereen weer te binnenkomen. We reizen wat af, zie je wel. We gaan van het kampvuur, pakken we onze spullen en dan gaan we naar het spiritueel praathuis. En straks dan gaan we weer vanuit het spiritueel praathuis. Weer naar de tuin van Gus. En de mensen die wat kilometers af op een dag. He, zomaar in een korte tijd. Maar maakt niet uit, lieve mensen. Het was weer heel gezellig. Om te luisteren. En inmiddels heb ik ook mijn boekje... van de wilde planten bijbelichten voor de kruiden. Want vorige week zijn we daar al over begonnen. En ik heb het boekje nou gezocht. Dan gaan we vanavond eens kijken wat voor kruiden... Die wij allemaal konden gebruiken, waar ze allemaal goed voor zijn. Maar voordat we daar natuurlijk mee gaan beginnen, ga ik eerst natuurlijk iedereen weer van harte welkom heten, die weer de moeite hebben genomen, om toch weer even plaats te nemen voor een uurtje in dat zesde zintuig, in de spirituele praatijs van dat zesde zintuig, waar we even een uurtje bij elkaar kunnen zijn. En dat is... Uh, op dit moment Danny, die binnengekomen is, goedenavond lieve Danny, meteen gevolgd door Elisabeth, dag lieve Elisabeth, fijn dat je er bent. Dan Elise komt net binnen, dus ik wil gelijk mee begroeten, goedenavond lieve Elise. ook ons Guus is dag lieve Guus. Ik hoop dat allemaal lekker even knuffelen met je, dat het allemaal goed en weer een beetje beter met je gaat. Dan is natuurlijk Jan, goedenavond lieve Jan. Ook gezellig dat jij er natuurlijk bent en even de tijd hebt genomen om bij ons te zijn. Dat is natuurlijk onze Krijn, ons aller Krijn, die vanavond net voor was, want ik was vanavond iets vroeger in de chat. Dus zodoende lieve Krijn, had ik even jou welkom heten. Dus ook welkom. En ook natuurlijk Evita, de lieve groeten terug hier van mij. Dat is natuurlijk Lares, goedenavond lieve Lares. Fijn dat je er bent. Dan ook Ma uh, Marie. Goedenavond, lieve Marie. Welkom. Fijn dat jij ook in ons midden bent. Dan natuurlijk Tom. Ja, lieve Tom, ik had je gemist. Maar je bent er in ieder geval weer. Je zei het ook, daar ben ik alweer. Dan is er natuurlijk Tonner, die ik al bedankt heb voor zijn uurtje, waar hij de week mee begonnen is. Dus Tonner, nogmaals bedankt. Marie, die hebben het allemaal over Span en over Twitter. Ja, ik heb pas van twi Twitter, Twitter, gehoord. Van de week op de televisie. Met dat vliegtuig onderdeel. Dat was het eerste dat ik hoorde over Twitter. Ik weet nog niet eens wie waar ik het moet vinden waar ik het kan halen. Dan is er natuurlijk e Joka. Ook heeft eh, ook, ook al Liedervon welkom geheten, Dus ook bij deze welkom. Dan is er natuurlijk. Eh, ons alweer Ineke. Hallo, lieve Ineke. Ja, gaan het vanavond kruiden hebben. We best wel veel verstand. Hebben. En natuurlijk, Tjako. Die zat al in de, in de chat toen ik binnenkwam. Maar, ik had nog even geen welkom geheten. Want ik moest nog even snel even een, een dingetje komkommer naar binnen werken. En dan is Jovian, die kwam net binnen. Maar die is gelijk ook weer vertrokken. Ze dus is gelijk verschrokken. Denk ik. Dus weg was ze weer. <laughs> nou, misschien komen ze dadelijk weer wel even terug als ze eventjes... Kijk, ik komt ze al aan. Ze is even tot rust gekomen, dus nu is ze weer de schrik, van de schrik bekomen. En ze is natuurlijk niet meer gelijk in ons midden. En dus ze gelijk natuurlijk ook uh, weer van harte welkom mee lieve show En fijn dat je natuurlijk bij ons bent. En dan wil ik natuurlijk zeker door een gegeven een redden. Uh, van, de ...van deze zijde heel veel lieve groeten, uh, wensen vanuit Rijen... ...op de 17e mei 2010... ...en natuurlijk ook iedereen die op dit moment aan het programma zit te luisteren... ...wil natuurlijk allemaal harte welkom heten ...en een uurtje luisteren. Nou, toevallig dat ik nu zo zeg, de 17e mei... ...ik zat daar straks even te denken... ...toen dacht ik over een goede maand... He, over een ruime maand, dus een, over een maand en vier dagen, begint de zomer al. Hebben jullie daar wel eens bij stilgestaan? Dat over, 14, over, over een maand en vier dagen de zomer al begint. Dat de lente al voorbij is. En wij hebben toch ook eigenlijk helemaal geen weer? Je moet vanavond ook, ik liep vanavond buiten. En dan moet je echt een jas aan doen. Ondanks dat de zon toch een beetje scheen. Maar het is echt koud. Dus en ze kijken wat ze winter trouwens. In, uh, de windwijzer. Even kijken hoor. Ja, het is toch een beetje noorderwind. Noordoostenwind. En, en oostenwind is altijd de koude wind, hè. Dus daarvoor denk ik dat het zo koud voor avond. Omdat het noordoostenwind is. En. Ik denk dat dat toch. Ik denk dat het toch, wat dat betreft, daar aan ligt dat het, zo koud, dat het echt zo koud is. Maar, je het is prachtig weer weer, maar bij ons is het koud hoor, want bij ons is het noordoostenwind En ik ga straks echt, ja, krijg ik zich ook klopt, nee, vanavond is het weer vast aan de grond. Ja, dus het is het wordt toch, ja, dan is het hier in Brabant toch andere weer als dan aan andere plaatsen in het land. Want dat kan natuurlijk. Ja, oostenwind is altijd een koude wind, hè. Het, dan gaat het altijd vriezen, hè. Als het noordoostenwind is, dan gaat het altijd vriezen. En als de wind uit het westen komt, dan komt er meestal regen. Dus, uh, als het, uh, dan komt er meestal regen als, het, als de wind uit het westen komt. Jan zegt, bij hun is het onweer. Ja, ze zien je maar, nou, zover zitten we hemelsbreed niet van elkaar vandaan, Jan, want jij woont ook in Brabant. Dus daar zal dat toch wel mee te maken hebben. Maar in ieder geval, ik heb het van de week hebben we het over gehad dat wij onze gezondheid vaak uit onze voeding halen en natuurlijk ook uit de planten. We hebben het toen ook over de kruidenkaarsen van Tjobjan uh, gehad. Je weet, Tjobjan heeft een online uh, winkel. Waar je natuurlijk ons op spiritueel gebied, zoals engelen, uh, kaarten uh, en al van al die al, al, al van dingen, kan bestellen via internet. En toen heeft ze ook gezegd dat zij ook kaarsen had die ook op kruidenbasis gemaakt zijn. Met, met spreuken erbij. En toen hebben we, dus we zijn we er eigenlijk wel een beetje verder gegaan. Toen zei ik ook, ja, ik heb gewoon ooit gehoord, uh, gelezen wanneer een kruid, wanneer een onkruid, Laten we het dan, on, het wordt onkruid genoemd in de volksmond, maar het is uiteindelijk een kruid en dat doet niet altijd zo. Maar een onkruid wordt het vaak genoemd omdat het zo moeilijk uitroeibaar is. Want als het helemaal plaatsgenomen heeft in de tuin, dan is het heel moeilijk als je het uh, weg doet, dat het weer iedere keer weer terugkomt. Maar waarom komt het terug? Omdat vaak het kruid wat nodig nodig om gezond te blijven. Dus let er altijd op. Als ik zo in mijn tuin loop, wat groeit hier op het moment heel erg? En als je dan zegt, ik zal een voorbeeld nemen, heb ik vorige week ook gezegd, voor mij het makkelijkste, euh, groeit er bij jou witte brandnetels. Dat zijn de witte dove netels, want dat zijn eigenlijk geen brandnetels. Maar de witte dove netel euh, bij jou in je, in je, in je tuin, dan, euh, euh, want die witte dove netel als je die droogt en je doet die bladeren daar thee van zetten, dat is heel erg goed voor de bloedzuivering en voor uh, steenpuisten en normaal allemaal maar op. Dus je moet altijd. Uh, dus het is altijd dan, dan zul je je bloed moeten zuiveren en dan zal je dat nodig hebben om dus het is, dan anders is het goed. ...om brandnetelthee te gaan drinken. Dus... ...dat weet een ieder dat... ...ja? Nou, ja. dan heb ik hier vanavond ook uh, de asperges. De nou, asperges haalt we ons bij vermager. Hoe toch, dat wel leuk, omdat we even naar voren halen. Het is dus na asperges tijd. He, ze er mee in alle supermarkten. En dat zijn zo van de dagprijzen. Ik zag ook in de macro-krant. Die asperges zijn per dagprijs, ze kijken altijd even op internet wat ze kosten, uh, zeiden ze, dus dat zijn dagprijzen. Nou, dat is natuurlijk heerlijk. En asperges, die, kunnen zijn, die groene asperges zijn gewoon om af te vallen. En toevallig, toen ik vorige week asperges heb gegeten, heb ik het en toen opgetrokken. En dat stond vooral hier ook in. Toen wist water ervan. Het kooknat van asperges dat, dat heel, dat het juist heel afdrijvend is. Kijk en of het dan vermagerend is, ik, als je natuurlijk heel veel vocht vasthoudt. dan kun je niet. zijn door het vocht. En als je dan natuurlijk ja, Elisabeth zegt het al, als mensen zijn vocht afdraaien, natuurlijk, en ook vocht verliest, dan verlies je natuurlijk ook voor gewicht. Want als je te veel vocht bij je hebt, is niet goed voor je bloeddruk, is niet goed, dan raak je dan een paar kilo vocht, en Door dat overtollige vocht, dat ziek maken, is in je lichaam, dan ben je ook twee kilo afgevallen. En dan denk je dat je daarvan vandaag, maar het is uiteindelijk alleen maar een vocht. Afdrijven, net als Elisabeth daar ook zegt. Op, middag, op dit moment komt ook uh, burger binnen. Goeie na naam, burger. Ook fijn dat jij er bent. Kijk wat hier ook in de volksgeneeskunde is: asperge een bekende en gewaardeerde scheuten, werken uh, vocht-urine-drijvend. Urine en het vocht, kookt werken urine drijven en het vocht. Dat het, koken, uh, het vocht dat na het koken overblijft, kan bij ons, ons bij het vermaak helpen. Hier moeten we dus het vocht niet tot soep of zout verwerken, maar puur drinken. Maar ik vind ook, als je asperges hebt gekookt en je doet dan uh, dat uh, uh, kooknat, doe je dan... Uh, daar kun je ook geen soep van maken. Dan staat hier ook in, als je gewoon je boter bij doet en wat, uh, wat bloem, dan krijg je op een gegeven moment ook weer gewoon een aspergesoep. Dus nou, uh, maar dan staat hier ook dat ook uh, wortelstokken van de asperge worden in de volksgeneeskunde gebruikt om het hart te chroneren. Als dus mensen die hartkloppingen hebben... Hiertoe moeten, uh, moeten zij vers of gedroogd gegeten worden. We kunnen de wortelstokken drogen door ze op een luchtige, luchtige droge en donkere plaats uit te leggen. Na drie maanden kunnen ze dan gebruikt worden. De ernstige hartkwalen moet een arts raadplegen. Maar ja, dat is natuurlijk. Eh. Uh, voor de hand liggend, hè? En de wortstokken kunnen overigens het beste in de winter verzameld worden. Nou, Dredra heeft over wilgen plaats. De wilgen die hebben er ook in staan. Ik zal eens even kijken of dat daar iets achter bij het alfabet eh, ergens iets staat over de wilgen. Het wilgen scheiden ook toch wel... Ik heb de lijst gewes. Je moet Wees voorzichtig, ik sta hier in, in, in het voorwoord met kervelsoort en verwanten. Nou, je kunt ook tamme kastanjes eten in plaats van patat. Die ga ik dadelijk even met jullie doornemen. De, de veldslaap, heb hebben vorige week al over we gehad. Die groeit ook in de natuur. Valeriaan trekt katten en warmen aan. Tijn komt ook bij ons in het wild voor. Wilde rozen, dat zijn planten met mogelijkheden. Daar kan ik ook eens over lezen. naaldbomen, die zetten deskundigen voor problemen, daar gaat ook een hoofdstuk over. De muur, want dus je weet het muur hè, dat is net dat, dat, dat, dat, dat, dat groen, er een heel klein wit bloemetje in komt. Is meer, staat hier, als alleen maar vogelvloer? Dat staat op wat zij de meer, ga ik daar eens even kijken. is een voorjaarsbode. Ik zie er even, even zo in snelheid niks staan. Maar ga toch eens even kijken over die, uh, wat ik daarover even met jullie over kan hebben. Het berken en heksenbezen. Het ruwe berk. Hij wordt ongeveer 25 meter mm hoog. En het zachte berg. In de keuken wordt al heel lang gebruik gemaakt van berksap. We kunnen dit sap, dat in aangename zoete smaak zit, we krijgen door omstreeks nieuwjaar een lichtvormige insnijding in de stam te maken. Via deze insnijding verliest de boven veel vocht. Dit vocht kunnen we opvangen in een blikje, dat we onder de insnijding bevestigen. Dit sap kan puur gedronken worden. Maar het is ook mogelijk om het op de volgende wijze tot wijn te verwerken. Dat is misschien wel een goed idee van Tom. Want Tom die is zo'n wijn, uh, zo wijnman. Ik zie dat Colinda ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Colinda. Dus een werkboom. Nou, een. een, een Kijk, het is op een gegeven moment schijnt er in de boom. Je staat, meestal is het wel eens opgevallen, meestal, misschien is het nu wel eens opgevallen dat er bij berken namelijk veel vergroeiingen in de kroon voorkomen. Deze vergroeiingen bestaan uit ballen van dicht op elkaar groeiende twijgen. Deze heksenbezens, zoals ze genoemd worden, ontstaan totdat een bepaald schimmel via de schors de boom binnendringt. Deze schimmel bevordert plaatselijk de vorming, de vorming van een opheenhoping van twijgen. Ik vermoed dat de naam heksenbezem ontstaan is, doordat men vroeger van berkentakken bezems maakte. De opheenhoping van twijgen in de kroon deden aan bezems denken. Aangezien niemand wist hoe deze bezems in de boom kwamen, gaf men de heksen de schuld. Kijk, en dan kun jij bij de berken, en als je zeggen, dan kun je dat sap van, uh, van trekken. Dus dan moet je in met nieuwjaar, streeks op, opstreeks nieuwjaar, dan moet je zo'n wichtvormige insnijding in de stam maken. En via deze insnijding verliest de boom veel vocht, en dat vocht kun je drinken. Ik weet niet of iemand dit al wel eens Zeg ik, de sali staat nu vol knoppen. Ja, over sali heb ik ook iets gelezen. De sap kan puur getrokken maar kan ook op de volgende wijze tot wijn worden verwerkt. Nou, dan ga ik even jullie even een recept geven over wijn van perksap. We doen het sap in een niet afgesloten pot en zetten deze in een verwarmde vertrek. Het verdient wel aanbeveling om deze pot af te dekken met een doekje. Hierdoor voorkomen we dat vliegen en andere insecten de wijn verontreinigen. Door de warmte gaat het sap gisten. Waarbij de suiker die in het sap voorkomt in alcohol omgezet wordt. Na een week of zes ontstaat zo een heerlijke zoete wijn. Als we het aftappen van het sap op een ondeskundige wijze doen, heeft de boom hiervan veel te lijden. We moeten er daarom op letten dat we per perkstamp slechts één snede maken. En deze maar drie weken gebruiken. Na het gebruik moeten we de snede afdekken met een wondafdekmiddel. Deze middelen zijn bij ieder tuincentrum te koop. In de volksgeneeskunde worden de knoppen, de bladeren en het sap van de, van de berg gebruikt. Het sap, waarvan de manier van winnen hierboven beschreven is, werkt gunstig bij nieren en galstelen. Hierdoor, hierdoor moeten we verspreiden over één dag, een halve liter van dit sap drinken. Ik vraag me eigenlijk af, hoeveel, hoeveel vocht het er dan wel niet uitkomt. Want je mag er maar uh, drie weken, mag je maar sap aftappen. Nou, wil je dan een fles wijn, dan moet je dat in een pot doen, zoals hier beschreven. Ik weet als er niks aan doen. En de, de natuurlijke su su suikers in die in dit sap zitten, gaan we zelf gisteren. En je mag een halve liter van dat sap drinken. Dus ik denk dat er heel veel wacht uit komt. De verse of de gedroogde bladeren kunnen we een thee. Uh tot thee verwerkt worden, die genezend werkt bij jicht en reuma. Ik heb vroeger altijd een berkenboom in de tuin gehad, ik ga er nou weer een kopen. Ga ik in mijn tuin een berkenboom zetten. Verder werkt deze thee ook nog urine, urine drijven en bloedzuiverend. We kunnen deze thee bereiden door twee afgestreken eetlepels gedroogd of vers berkenblad 10 minuten lang, in een halve liter kokend water te laten trekken. Deze halve liter thee moet verspreid over de dag opgedronken worden. We kunnen de berkenbladen overigens drogen, door ze op een luchtige, droge en donkere plaats uit te leggen en ze geregeld om te keren. Na een maand of twee zijn de bladeren dan voor het gebruik gereed. Van de berken tot worden in de volksgeneeskunde een aftreksel gemaakt. Dat heilzaam werkt bij de spijsvertering. Hiertoe nemen we drie theelepeltjes perkknoppen en overgieten deze met zoveel water dat ze net onderstaan. Daarna brengen we het geheel aan de kook en laten we ze tien minuten doorkoken. Ten slotte zeven we de vaste delen, zeven we de vaste delen uit en drinken het aftrekst in, in de loop van de dag op. De perkknoppen kunnen overigens het beste. ...in de maanden januari en februari geoost worden. We moeten er hierbij wel voor zorgen... ...dat we niet te veel knoppen van een, van een boom uh, uh, betrekken. Nou is het wel zo, bij ons bij de duivenclub... ...daar staan heel veel berken. Dus dan zouden we daar van de winter... ...een keer in januari, rond dit jaar... ...daar allemaal blikjes tussen een inkeepje aan doen... ...en dan al, al die berkenbomen... Drie weken lang een blik een te houden. En dan mee naar huis te nemen. Dus misschien toch, gaat het toch van de weken op onderzoek uit. Kijken of ze makkelijk te, te, te benaderen zijn. En dan kunnen we dat wel eens een keer doen. Want ik, zoals ik het lees. Nou, we hebben het vanavond over kruiden, die Colinda. En dat heel veel kruiden die bij ons in de tuin die bij ons in de tuin groeien, dat die vaak, wanneer we, zeg maar, ziek zijn of we hebben ergens iets voor nodig, dan is het eh, lijkt het net op de natuur ons aanbrengt wat we juist nodig hebben om weer gezond te worden. En dat kruid, of dat onkruid, zoals het in de volksmond genoemd wordt, groeit dan vaak in je eigen tuin. Dus als je zegt, ik heb een hardnekkig onkruid in mijn tuin, wat ik niet wegkrijg, dan moet jij kijken wat is dat voor kruid. En dan kun je eigenlijk gelijk zien wat voor ziekte je op dat moment hebt. Nou, ik zie op dat moment dat S.F. ook binnengekomen is, en ook... Um, Tja, Tja en Frank. Frank misschien niet, maar Tja op de achtergrond. Maar dat Tja ook binnengekomen is vanavond. Goedenavond, lieve mensen. En. Dus het is, het is gewoon zo dat, dat we heel veel. Dat we heel veel. Uh, om gezond te blijven uit de natuur zelf kunnen halen. En vorige week ben ik daar toevallig over begonnen, uh, Colinda. Want ik heb de vorige week het uur uh, van de guus overgenomen, omdat ik nu op de chat kon, niet op het uh, op, uh, kon loggen. En dat Adrien toen geholpen had, dat ik er wel in kon komen. En toen hebben we het eigenlijk over, over de kaarsenmachtelie gehad. En daarna zijn we ook gekomen te kruiden. En toen merkte ik dat er heel veel, want vanavond hebben ze het er weer over je wel, dat het heel veel leest, leeft bij onze luisteraars. Dus onze luisteraars, die, uh, mijn luisteraars en mijn chatters, die, uh, die zijn heel erg goed op de hoogte van kruiden. En ik vind dat we daar gewoon, want dit programma maak ik niet alleen, die maken we gewoon met z'n allen. En dat vind ik toch heel, heel prettig. Dan, want dan haal ik toch dus best wel heel veel uit. En vooral als ik zo zie wat jullie, waar jullie ook mee bezig zijn. Even kijken, En daar heb ik het gek. Dan nou staat hier: de bos aardbei is niet te verbeteren. De bos aardbei, oftewel de Fragaria vesca is door de mens eeuwenlang haar vruchten geteeld. Pas aan het begin van de vorige eeuw is de tuinaarbeid ontstaan. Die bosarbeid vrijwel volledig uit de moestuin gedrongen heeft. De bosarbeid lijkt in vele opzichten op de tuinarbeid, Op de tuinarbeid, Die de meeste lezers wel kunnen kennen. Het enige verschil is dat alle onderdelen van de bosarbeien wat kleiner zijn dan die van de tuinaardbei. Ze zijn de zoete, zo zijn de zoete, geurige vruchtjes niet groter dan een kraal en voor het plantje maximaal slechts 15 centimeter hoog. We kunnen deze planten op zandgrond vinden. Ze groeien daar het liefst tussen het gras. En de schade van bomen en struiken. Voor de bosarbeid kunnen we de vruchten en de jonge bladeren in de keuken gebruiken. De bladeren geven als ze vers verwerkt worden, een pittige smaak aan de salade Aangezien de smaak van deze bladeren niet erg sterk is, moet u vrij veel in een salade verwerken. Ook kunnen we de blaadjes in smakelijke thee zetten. Hierdoor moeten we twee jonge blaadjes in een kopje doen, en overgieten met kokend water. Nadat het geheel vijf minuten getrokken heeft, kan de thee gedronken worden. De vruchten van de wasarbeid, die voornamelijk in de maanden juli en juli aan de plant voorkomen, kunnen puur gegeten worden. Op deze wijze komt hun voortreffelijke smaak het best vol terecht. Ook is het mogelijk om de vruchten in gerechten te verwerken. Dit kan op tientallen manieren gebeuren, waarvan ik hieronder een aantal zal aangeven. We kunnen bosarbeiders tot champ werken, door ze goed te wassen en ze daarna grondig te laten drogen. Vervolgens doen we ze in een pan, van en voegen een kwart van hun gewicht aan witte suiker toe. Hierna brengen we het geheel aan de kook en blijven roeren tot alle suikers volledig is opgelost. Als een massa dik geworden is, nemen we tenslotte de pan van het vuur en doen we Oh, ik weet niet of jullie dat ook gedaan hebben, maar vroeger hier, wij hadden bramen plukken. Met de hele buurt, en wij hadden in de waar ik nu woon, er waren vroeger allemaal weilanden waar koeien liepen. En dan had je allemaal sloten, uh, die eilanden, die weilanden, waar die koeien liepen, die werden altijd. Daar waren er sloten langs. En dan, bij die sloten was dan de schrikdraad gespannen. En, en dan in die sloten, daar stonden altijd die branenstruiken. Daar kwam misschien ook wel aan het vocht van het land. Zoals het heel erg regende. Dat was natuurlijk ook heel erg praktisch zien, Want als het natuurlijk heel hard regende, dan zouden natuurlijk die weilanden vol water blijven staan. En daar hadden die boeren daar langs um, sloten gegraven, waar het water in weg kon, want dat was dan weer een lager gedeelte, dat die koeien natuurlijk dat opgeven in het droge wei want dan kon het water weg. En dan had het in die, in die, in die sloten, daar waren altijd de bramen, struiken. Dus je begrijpt wel, als je dan ging, wij daar de bramen plukken, heel de met met de buurvrouw en haar moeder, en, uh, en al de kinderen uit de buurt, en dan kwamen we thuis, en dan gingen we bramensje maken. Dus heel het jaar, werd, door werden de potjes bewaard, van het jam. Want die zijn er natuurlijk ideaal voor. Als je nou graag jam wilt maken, je hebt een keer potjes dan ga je gewoon die potjes daarvoor bewaren. glazen potjes met de deksel. Die moet je dan bewaren. Maar met jam is het heel goed als je het er lucht uit doet. En dan kun je een soort silvaanpapier, dus wanneer je die hete jam in die potjes hebt gedaan, dan moet je daar papier op doen. En dan uh, dan trekt de silofaan in die chem en dan een elastiekje eronder. Is beter als een deksel. Want anders blijft er altijd nog lucht in zitten. Dus doordat je, doordat je dat er uh, zo op doet, en, en door, de, door, de, door de warmte en dingen van, van de chem trekt die silofaan vast, dan komt daar ook geen schimmel op. Want als je dat niet doet, dan kan er tussen de deksel en die laatste laag, kan er een beetje schimmel komen. Dus dan moet, moet je eigenlijk vaker maken. En dat doe je door cellepaardepier. Want met koken, dan, dan wordt ook alles vaker gemaakt, want door het koken trekt er alles uit. En door die gummiering, die we vroeger, die we vroeger gebruikten met, uh, met de wekken, ik weet niet of dat de liter van jullie nog gewekt heeft gehad, dus, uh, groente, dus groente uit de tuin en dan wekken, en mensen dat koken, hele de, heel de boontjes koken. En dan allemaal in wekpotten doen. En dan werd er water bij gedaan. En dan werd die in een, in een ketel, dat was met zo'n rond, dat was een ketel waar je die potten op kon zetten, met zo'n midden in een ronding met een handvat. En die, werd, die moesten dan zo lang koken, werd ook een, een thermoding ingehangen. Een, een thermometer, dat moest je zo lang moesten die groente dan koken of vlees. en maakt niet uit, mensen deden vroeger altijd alles wekken. Nu heb je al die diepvries Of die diepvries. Maar vroeger werd alles gewekt. En nu waren die mensen trots. Hè? Dat ze op een gegeven moment uh, uh, in, de, in de kelder hè, ze zagen, ze, ze zagen dan hun wek te staan. En zoveel boontjes en zoveel tuinbonen. En uh, uh, uh, kippen, dan hadden ze geslacht En dat kippenvlees werd ook weer poljon van getrokken. En er werd ook weer gewekt. En als het dan zondag werd, dan werd zo'n zo pot opengetrokken. En dan was het altijd een feest, want dan moest je aan die gumming erin trekken. En dan trok je de, de vacuüm eruit en dan kon de deksel loskomen. En dan weet je nog goed, mijn nou, moeder deed dan altijd aan de pot ruiken. Om te kijken of die wel goed was. En als ik dat gezien had dat ze daar een rook had, had ik altijd het idee dat het niet goed was, en dan wilde ik het dan niet meer. En, dan lust ik het, dan, dan dacht ik dat er iets aan was. Dus ik deed altijd, maar nu achteraf begrijp ik, als kind begreep ik dat niet, maar nu achteraf begrijp ik gewoon, dat ik, uh, dat, je, dat doe je nou ook. Als ik een pot bonen optrek, dan ruik ik ook altijd wat fris ruikt. Of tomatenpuree of wat. Dus daar is niks mis mee. Dan zie je, als je als kind of op een bepaald moment zo, euh, zo achterdochtig kan zijn en, en, en ergens een, een ding opleggen, een, een, een, een betekenis wat eigenlijk helemaal niet klopt. Dus dat is uiteindelijk, ja, dus dat is, dat is u. En nu heb je natuurlijk al die uh, zegt ze allemaal op hun gemak, leven moet die boom toch maar weg. Nou, we hadden het over die vos aardijen, Shem. Nou, toen heb ik gelijk gaan vertellen over onze aardijen, Shem. Ook is het mogelijk om de vruchtjes sap te maken. Momenteel wordt er in de winkels allerlei apparaten aangeboden waarmee we sap kunnen maken. In het bestek van dit boek kunnen we niet op alle hulpmiddelen ingaan. Hierdoor verwijs ik u naar het boek, maak zelf sap, drank, bier en wijn. Ook bij de uitgeverij Bicot hebben we rossen te Blaricum uitgegeven. Wel wil ik hier aan, uh, aangeven, hoe we zonder speciale hulpmiddelen sap kunnen maken. We wassen de verzamelde vruchten grondig en doen ze in een pan. Daarna zetten we de vruchten voor de helft onder water en brengen het geheel aan de kook. Dus dat kun je fijn met alle vruchten, hè? We de massa door. We laten de massa doorkoken tot de aardbei hun sap afgescheiden hebben. Ten slotte zeven we de vaste delen uit en voegen eventueel suiker toe. In de meeste gevallen zal het laatste niet nodig zijn, omdat de vruchten van zichzelf al tamelijk zoet zijn. Wij moeten goed onthouden dat heel veel vruchten natuurlijke suikers hebben. Dat is het, uh, wij zitten overal nog suiker toe te voegen, maar uiteindelijk hoeft dat niet. Want er zijn heel veel groenten, net als worteltjes, en rode bieten, en die hebben allemaal natuurlijke suikers in hun vruchtenvlees zitten. En dat is ook met vruchten natuurlijk. Dan hoef je eigenlijk helemaal geen suikers bij te lopen. Als we dit sap willen bewaren, moeten we, in fles, moeten we het in flessen doen. Die met soda grondig gereinigd zijn. We kunnen deze flessen tot iets onder de rand met sap vullen. Daarna drukken we een uitgedroogd gekookte keurk losjes op de fles en binden deze met een draadje aan de hals van de fles vast. Dit moeten we dus dadelijk doen, dat het draadje kruislings over de keur komt. Jan zegt de Turks uit. Vervolgens nemen we de diepe pan en bedekken de bodem met een plankje of met een rooster van gaas. We zetten de fles in deze pan en laten hem tot aan het sapniveau vol lopen met water. Daarna verwarmen we het water tot circa 80 graden Celsius en houden het 25 minuten op deze temperatuur. Vervolgens drukken we de kurk zo diep mogelijk in de fles en verwijderen we de draadjes. Nadat de fles was wat afgekoeld zijn, snijden we de kurk tot aan de hals van de fles af en plakken we het geheel dicht. Met een fles, lak of paraffine. Deze producten zijn bij de meeste drooggesterheid te kopen. Dit is het eigenlijk een soort, uh, dit is nou eigenlijk weer zo'n soort. Zo'n soort uh, wekken. Huh? Dus ook die flessen moeten wel op temperatuur gebracht worden. Want ik weet niet wie, uh, Tom die maakt altijd wijn. Doe jij dat ook op deze manier, uh, Tom? Maar je weet wel, hè, sommige, soms heb je van die arbeidplantjes, ik geloof dat ik ze hier achter je voor in mijn tuin ook heb staan, en dan komen dan hele kleine arbeidjes aan. Want die staat ook, je kunt ze ook, de. Ten slotte wordt er in de. In de de slotte wordt er van de, in de volksgeneeskunde. Van de jonge blaadjes van de bosarbeid nog een thee getrokken die verlichtend werkt bij ademhalingsmoeilijkheden. We kunnen deze thee maken door twee jonge blaadjes in een kopje te doen en ze het overgieten met kokend water. Nadat de thee vijf minuten getrokken heeft, kan ze gedronken worden. Voor een goede werking is het nodig dat we drie manblaas een kopje van deze thee gebruiken. Het is de moeite waard om de bosarbeid in de tuin aan te planten. De moestuin, in de moestuin is deze plant door de smakelijke vruchten op haar plaats en in de siertuin door de fraaie gevormde bladeren en door de mooie bloemen en vruchten. De bosarbeid groeit het liefst op een droog en zanderig plekje. De plant is helemaal tevreden als het plekje ook nog in de halve schaduw ligt. De bosarbeidplanten planten zijn bij enkele kwekers te koop. Het kan echter ook geen kwaad om wat plantjes in de natuur uit te steken. De bosarbeid plant zich via uitlopers namelijk in een razend tempel voort. Hierdoor groeien deze planten meestal dicht op elkaar en worden enkele, en worden enkele ex exemplaren niet gemist. Zoals je ze in de natuur uitsteekt, dan missen ze ze toch niet. De bosarbeid is een van de weinige planten waarvan de wilde vruchten beter smaken dan de gekweekte. Het lijkt wel of de mens moet toegeven dat de bosarbeid in veel opzichten niet te verbeteren is. En zo kun je natuurlijk op een bepaald moment, ik heb hier nou weer een foto met, uh, met platen, met uh, foto's met uh, dingen, dat staat op de grof den. De nevelbes, de Meidoren de veldsla, de zweedoren, de tennisbloem, de den zelf, de, de valse kamille. de mannetjesvarend. Hé, hey, ik heb al mijn varens in mijn tuin. Dan ga ik eens even kijken wat de varen te vertellen heeft. Heel mijn tuin is vergeven van de varens. Mijn bloembak staan twee grote. In mijn tuin, overal in mijn tegels, overal komen varens te voorschijn. Ga ik eens even kijken waar de varen voor is. Want dat zal wel iets zijn wat op dit moment voor mij belangrijk is. Even kijken hoor. Veenbessen, blauwe bosbessen. Rode bosbessen. Het wil helemaal niet zo zijn, dat... Kijk, de varen. Oh, erg een man Ik zie het al te staan. Oh, Zeker oh. over mannetje va mannetjes varens en rustgevende kusjes. Dat klopt, dat, die heb ik. Die is, dat is, die is wel voor mij. Dat zijn bladerenvormen, maar worden wel 1,20 meter lang. In de volksgeneeskunde vult men de gedroogde bladeren van de mannetjesvarends kussens op. Deze kussens bevorderen een rustige slaap. We kunnen de bladeren drogen door ze in het voorjaar te verzamelen en ze in bos te, te binden. Deze bossen moeten we vervolgens in een droge, luchtige en donkere ruimte omgekeerd ophangen. Na ongeveer twee maanden zijn de bladeren zo ver droog dat er kusts mee opgevuld kunnen worden. En we moeten er wel rekening mee houden dat de hoeveelheid blad door het droge sterk afneemt. Daarom moeten we een flinke hoeveelheid van deze bladeren oogsten. Nou, van de mannetjesbladeren, bladeren, dus de bladeren van van varens, kunnen we rustgevende kussens van maken. Ook in de siertuin maakt deze plant door zijn groene, regelmatig gevormde bladeren een rustig indruk. In onze gejaagde tijd verdient de mannetjesvaren dan ook zeker een plaatje. In de buurt van ons huis. Dus ervarend is rustgevend. Ja, dat kan ik ook wel gebruiken, op een beetje rust. Ik wil dit nog even met jullie doornemen. De tamme kastanjes in plaats van patat. De, de tamme kastanjes, die niet van nature in ons land voorkomen, is al heel lang geleden door de Romeinen in deze streek ingevoerd. Intussen is de boom zo vertrouwd in de in ons landschap geworden, dat we hem tot de wilde planten mogen rekenen. De tamme kastanjes valt vooral op door zijn bruine, glimmende vruchten die door de groene stekelige schil omgeven zijn omgeven. vruchten komen verder alleen maar bij de paardens, paardenkastanje voor, die overigens geen familie is. De laatste kunt u duidelijk zien aan de verschillende blad, bladvormen. Die van paardenkastanjes zijn donkergroen, uit verschillende bladeren samengesteld, terwijl die van de tamme kastanjes lichter van kleur en enkelvoudig zijn. Als je daar plein en Plank ook binnenkomt. Goedenavond, lieve prong. In landen zoals Zwitserland en Frankrijk, waar de tamme kastanje in groter aantal groeit, worden de vruchten van deze boom zeer vaak in de keuken gebruikt. Het is zelfs zo dat ze gepot in kraampjes op straat verkocht worden. Ik kan u verzekeren dat ze heel het smakelijker en gezonder zijn als ons zakje patat. Zelf kunt u kastanjes poffen door van de verzamelde vruchten de groene, stekelijke schil te verwijderen en vervolgens met een scherp mest in de bruine schil een kruis te maken. Als u hierna de vruchten op de barbecue of op de eten as van de open haard legt, worden ze snel en smakelijk, zacht en smakelijk. Dus tamme kastanjes kun je ook heerlijk op de barbecue en als je een open haard hebt, op de as van de open haard leggen. Ja, gepoppte kastanjes heb ik ook wel eens van gehoord, maar ik niet dat, denk niet dat ik ze ooit erop heb. Ook is het mogelijk om in plaats van aardappelen, gekookte tamme kastanjes bij de maaltijd te serveren. Vooral bij appelmoes, perenmoes en moes van andere vruchten smaken ze uitstekend. Bij het koken van tamme kastanjes kun je het best op de volgende manier te werk gaan, van de verzamelde vruchten u de groene schil, waarna u ze op dezelfde wijze als hierboven aangegeven in is, kruist. Vooral legt u, op legt u ze vijf minuten in kokend water, wel de bruine schil gemakkelijk verwijderd kan worden. Ten slotte moet u dan de geschilde vruchten nog een klein half uur in een het boom, boom water laten koken. Als u dit echter te veel werk vindt, ja ik liep net te denken dat het nog werk is het tenslotte ook mogelijk om de tamme kastanje rauw te eten. In dat geval moet u behalve de groene en de bruine schil ook nog het witte vlies verwijderen, dat direct onder de bruine schil te vinden is. Want dit vlies heeft namelijk een sterk overheersende zuur smaak. Je kunt de tamme kastanje ook op een plekken plekje in een wat grotere tuin planten, Je kunt het bijna bij iedere kweker kopen. Nou, het is natuurlijk weer uh, heel wat anders. Maar ja, natuurlijk ook het, le het leven van kruiden uh, hoort natuurlijk ook een beetje bij de spirituele wereld. Want je hebt heel veel mensen die altijd met kruiden bezig zijn. En vroeger had je altijd van die kruidenvrouwtjes in bepaalde dorpen wonen, En die hadden altijd wel van een of andere ziekte of kwaaltje een kruid. En dat is gewoon ook zo. En dat, moet, dat moeten we niet onderschatten. We gaan eens dus echt kijken. Dus we houden altijd in de gaten. Wat groeit er op dit moment bij mij in de tuin? En dan laat je het gewoon een keer weten. In de chat. En dan pak ik mijn boekje. En dan ga ik kijken waar het voor is. En zo. Het is eigenlijk, de natuur is ontzettend mooi. Het leven uiteindelijk is gewoon ontzettend mooi. Dat de natuur... Vanuit zichzelf bij jou komt om aan te geven. Maar dat muur, daar ik het over heb, dat muur, daar heb ik best wel heel veel in de tuin staan. Want de buurman heeft het er pas nog uitgetrokken, Jan. Want die zei: Van kan ik bij jou maar een muur hebben voor mijn vogeltjes? Muur is meer dan alleen maar vogelvoer. Haha, dat klopt, ik zie dat Lidra ook binnenkomt. In de volksgeneeskunde is de muur een zeer gewaardeerde plant. Zij wordt voornamelijk gebruikt bij bestrijding van aanbijen, verkoudheid en zweren. In de eerste twee kwalen moet er drie keer per dag een beker muurteek dronken worden. Deze thee kunnen we maken door drie theelepeltjes, vijf geknipte muurblaadjes, vijf minuten in een beker kopend water laten trekken. Ook bij genezing van zweerwonden wordt het gebruik van muurthee aangeraden. In dit geval moet de thee niet gedronken worden, maar moet met een doek mee doordrenkt worden. Door de doek vervolgens op de wond te leggen, worden deze gereinigd. Zo zie je maar. En Liedewij komt binnen en die is jarig vandaag. Goedendavond, lieve Liedewij. En iemand zegt wel, daar, daar moet op gedronken worden. Hi-ha-ho. En dat is ook zo. Dus lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. pip. Hoera, hippe de piep, hoera, hippe de piep, hoera. Dus lieve lieder, wij hartstikke gefeliciteerd, lieve schat, en een vele, vele gezonde jaren. Dat is wat ik jou wens. En ik weet dat iedereen daarmee instemt. Dus ik heb nou lekker voor je gezongen. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, gewoon gelukkige jaar en goede gezondheid, dat is het belangrijkste. Uh, een beetje, en, en net zoals je ook al zegt, hier wij van harte gefeliciteerd met je geboortedag. De Gupke, die komt ook nog binnen. Goedenavond, lieve Gup. Ook fijn dat ik jou nog even zag. Ik dacht al dat ik mijn vis voor niks op tafel had gezet. Ja, Guus heeft die ook gegeven ook. Hij trouwens een grote vijver in zijn tuin. Dan kun je daar even in duiken, dadelijk. Maar lieve mensen, ik ga er langzaam afscheid van jullie nemen. Ik hoop dat jullie nog een hele fijne week hebben. Ik probeer er in ieder geval het beste van te maken. Doen jullie dat ook in ieder geval... Ik hoop dat we ons minder droevig nieuws uh, van de week te, te horen krijgen als vorige week. Mm, met het vanwege het vliegtuigongeluk. Maar het zal nu elke week toch een ramp zijn. Dus het is niet gewoon niet hopen. Ik hoop al Pinksterzaten weer bij jullie te mogen zijn. Dan gaan we er weer eens twee gezellige uurtjes van maken. Ik wil iedereen nog die van de week nog vakantie hebben in ieder geval nog een hele vakantie te wensen. Degene die met de jeugd begint met de examens, geloof ik onderhand. En die zit allemaal voor tentamens. In ieder geval, lieve mensen. Allemaal heel veel liefs van deze kant. En geniet van het programma bij Guus. En op zijn Brabants gezegd. Houdoe!